Minder Nederlanders adopteren een kind. Volgens de stichting Adoptievoorzieningen waren... In het ...jaar was dat gedaald tot bijna 1200. Volgens de stichting komt dat door de economische crisis... ...en doordat er steeds meer kinderen zijn met een specifieke zorgbehoefte. Nederlanders hebben minder geld over om kinderen te adopteren... ...en in opkomende economieën als China worden kinderen zonder handicap of medische gebreken... ...nu ook geadopteerd door de eigen bevolking.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 Tienduizenden christenen vieren dit weekend Pinksteren op het festivalterrein bij Biddinghuizen. Volgens de organisatie van De Opwekking zijn er vandaag zo'n 55.000 bezoekers. Het aantal bezoekers neemt al jaren toe. Tijdens het hele weekend wordt er veel gebeden, gezongen en gediscussieerd over het geloof. Het festival, waar geen alcohol wordt geschonken, begon vrijdag en duurt nog tot en met morgen. Tijdens Pinksteren wordt stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Robert Lathouwers heeft zich geplaatst voor de 800 meter op de Olympische Spelen. Bij de FBK Games in Hengelo liep hij een persoonlijk record van 1.44-61, ruim onder de limiet. En de Canadees Ryder Hesjedal heeft de ronde van Italië gewonnen. De render van Garmin Barracuda was in de slottijd tijdrit sneller dan de Spanjaard Joaquim Rodriguez, die in de roze leiderstrui was begonnen. Hij werd in het eindklassement tweede, de Belg Thomas de Gent derde.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 Hé. Hey. Helaas vorig jaar mei overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, The Baddle. In een, uh, 1981 heeft hij een uh, tournée gedaan met Stevie Wonder. Een beetje wie die verving? Bap Marley. Goed liedje, zegt, The Baddle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment For You. Hey, Obama, de ben benieuwd.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 Uh, bijvoorbeeld Ray LaMontagne platen. Straks even draaien. Nou, natuurlijk The Boss, The Man of America. We take care of our own. Bruce Springsteen. It's allemaal titels met een boodschap, hè? Ja. We take care of our own. You are the best thing. My town. Chico doorspoelen. Nah, bekend nummer. Goeie plaat Rafael Sadiq, Keep Marching.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 Henry Oh, he I was News with Popstar Henry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 En Hoe is het in Zandvoort? Ja, in Zandvoort. Uh, ik, ik moet zeggen dat het meeste sneeuw. dat is al uh, wel weg. Morgen gaat het ook weer ja. dooien, dat dus het zal nog minder worden. Een paar ijsbaantjes in het dorp. Maar, ja, ja, ja, maar op de zee ik... kan je nog niet schaatsen, hoor. Nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Nee, dat zal ik helemaal niet voor zijn, denk ik. Hè? Ja. Maar er zal ook weinig ijs liggen op het kamp, toch wel? Er liggen, ja, dat nog wel. Toch wel? Ja. Oké. Okay. Goed.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 ja, die is weer thuisgekomen dat zijn ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh. Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie. En uh, ja, René heeft zelf zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in het moment dat een nachtmerrie die geen enkel één gegeven Ja. Ja, ja, en Loppy wordt uh, meermalen bedreigd en geclineerd. En uh, ja, zegt op een gegeven moment ook van, ja, ik had, uh, ik had, uh, ik had inderdaad René toch die ellende die willen besparen. Maar hij is ook inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden En uh, ik liet drinkt drinken nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh,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 Dus ja, nee, het valt helemaal niet op, hè? Nee. <laughs> Ja, die gaat trouwen. Ja. De Bora, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de scooter niet meer bij uh, elkaar me te laten staan. Dan kunnen we dat samen op de scooter gaan natuurlijk. Ja, heel slim. Uh, ja. ja, en ze, de Bora, die zegt van ik wil trouwen een gouden trouwje. Maar goed, zijn paarden en een baby. <laughs> een baby? Ja, ook dat nog. Zo, ja, moet je de nagaan de... wat er dan uitkomt. Ja, oh. laat hem even zitten. <laughs> maar die hebben alweer zijn trouwens nog niet zeker. En dan verdorgen we dat Dan moet we ook maar afwachten natuurlijk. Hè. En heb je het gehoord dat ze in de nieuwe clip van Don Diablo zitten?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 Um, per die schrijft toch even op Twitter dat ze. Ja. Dat, dat ze zich uitstekend vermaakt heeft. Sorry, niet in New York, in Los Angeles. Dat ze zich uitstekend vermaakt heeft met de twee mooiste mensen uit Nederland. Ja, en dat waren, dat waren dus DJ Afrojack en Jurandos Nijder Kabo. En uh, ja, dat heeft meteen DJ Afrojack heeft gelijk uh, een, uh, ja, aan deze week een einde gemaakt aan alle geruchten dat hij een relatie heeft met Pelos Hilton. Hij zegt van: Ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. En uh, we dus vinden het leuk om naar uh, elkaar te trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook dat we gezelliger zo zijn met Hilton natuurlijk. Ja, en uh, ja, of het inderdaad in er wat wachten in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. Maar dat is ermee voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het op die ding wel op de raad, voor nee. jullie. Heel goed. <laughs>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 Just like a best friend It's that bold letter word The original peacemaker That's universal and strong And with it you can never One day fade away And while Muziek op de zaterdagavond Entertainment View Met eerst Michael Jackson Don't Stop to You Get Enough En daarna Sabrina Stark En Do For Love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 Frank van Etten Tasja Brouwers Die kennen we wel uit de show ja. Jeff van Vliet Hebben we ook wel eens in de uitzending gehad Jantje Spel Samantha Steenwijk Johnny van Van Roy Leo Nardel Van Laat de boel maar lekker waaien natuurlijk Laat he. de boel maar lekker waaien En dan heb je het Rammeland <laughs> En uh, Mystery Guest komt er ook En uh, de presentatie is uh, Door een echte Amsterdammer Henk